Brachooi wil onder meer de omzetbelasting verhogen en extra korten op de publieke sector. D66 heeft het aangekondigde wetsontwerp ingediend dat een eind moet maken aan de weigerambtenaar. Dat zei partijleider Pechtold tijdens een debat van het COC. Ambtenaar die geen homo's willen trouwen moeten niet kunnen worden benoemd, vindt D66. Het voorstel wordt gesteund door de meeste andere partijen in de Tweede Kamer.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 6.9 FM FM Alles kan zo veranderen in goud Tussen een lieve gauw Maar insteek is ander net amal Ik zie mezelf niet zo gauw Niks doen en moeten buiten met mijn tanden in mijn taal Dus ik lig wakker heel de nacht te dromen zonder dus spanning over wat gaat komen Morgen beginnen we de dag met vrolijk zien zie de zon opkomen licht wakker in de bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Sabeloze nachten In de zon ben ik langzaam door Mijn ogen reeds gesloten De, de voet brandt op de plek van mijn voeten. Ik rijd snel, de stad licht te sturen. Blikken voor ijzer in de stad vol met schurken. Zouden in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Sweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op mijn masterplan. En ik als met de kans met het daarvoor begrijpt en hoe ver ik ben. Hoge volg van mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebel en ze daak en we Klaar voor de arts, zie je dingen de kiks verslaven. Net alsof je aan de eentje De zon breekt door, af te volgen mijn toekomst. Zo duidelijk naar morgen, daarom ik lig wakker In mijn bed, vol met gedachten. De tijd ik kan door, sappeloze nachten. Plan van vermogen, doe me nog steeds voort Of een paar ik een borden, waar ik borden De zon breekt door, de sterren uit de lucht, Dat is ons decor Planning van morgen, doe me nog steeds voort, Of een bar ik een bakken in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten De zon breekt langzaam door Mijn ogen reeds gesloten nou ben ik even weg van al mijn dromen, in een slapeloze nacht. Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Ah, dirty. dirty. Veld, veld, veld. Nasty. Nasty. Oh. Too dirty to clean my abdomen. You ain't dirty. You, you ain't here to Party. me alive, and I'm throwing elbows. <laughs> me alive, and I'm throwing elbows. and I'm throwing elbows. and I'm throwing elbows. and I'm throwing elbows. and I'm Get up, get, it, love, get up, go, yeah, that's what's up. Giving just what you love to the maximum. uh oh, here we go, here we go. Mm -hmm. Until to do when the music starts to jump? that's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. uh oh, here we go, here we go. Oh -oh, oh -oh, oh -oh, oh -oh. A jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For that presidents, I pant like Buddy Roll. That's the one that excites you deepest. Ever media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here. My block living in color like Rodman hair The club is packed, the bar is filled, I'm wonderful. Just to act like Lauren Hill. Franklin, it's a rap, no bargain deals. I drop a four wheel Wide with foreign wheels. So oh, up? baby, this brick city, you heard of that. We blessed and hung low Like Bernie Mac Dawgs, let him yeah. in yeah. Let him in It's like I'm O.D.B. Yeah. That what I think? in my brain We ben even dan. aan. Zelf bij het drinken van wat water. Ah zuster, blijf toch even bij me staan. Nacht zuster. Van is zonder jou beginnen. Nacht zuster. Ik brand van binnen. Nacht zuster. Doe iets voor Just a. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. ik de morgen? Nacht, zuster. Ik lig hier te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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, ik brand van binnen. Nachtussen! Nacht zuster, Nacht, Wat ben ik zonder al je zorgen? Al ik de morgen. Nacht, zusten! Ik ben bij Nachtzuster Waar moet ik zonder jou beginnen Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Doe be. Nacht, ben ik zonder al je zorgen Nachtzuster al ik de morgen Nachtzuster Doe Nacht op Do oh, Nacht Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster Not Narcissus. Narcissus. Ah, ah, the pain, the pain, the pain, the, pain, the pain. Все играет на планете и трубе.